La Boutique. Een hoorspel in vijf delen van Francis Durbridge. Vertaling Frits Enk, regie Dick van Putten. Vijfde deel. Ik vrees dat ik heel slecht nieuws voor u heb, Mrs. Winter. Slecht nieuws? Uw echtgenoot is dood. Hij is op straat doodgeschoten. Nog geen uur geleden. Dood? Is hij Dood? Ik ben bang van wel, ja. oh, Weet u het zeker? Absoluut zeker, ja. Rolf Winter... ...dood? Ja. En dat noemt u slecht nieuws. Slecht nieuws... Fijt me dat ik u die klap moest geven. Heb ik u pijn gedaan? Nee. Nee. Uh, wat, wat is er vanavond gebeurd? Wat, wat is er met Rolf gebeurd? Vertelt u mij, alstublieft. Ik had een afspraak met een meisje, Elke Nelson. Ze is getrouwd met de popzanger Hardy Nelson. We zouden elkaar in een café op Kings Road ontmoeten... Een eindje voor het café hield uw man, Mrs. Nelson, aan en begon met haar te praten. Terwijl ze op het trottoir stonden, kwamen er plotseling twee mannen in een sportwagen aangeraasd. Een van de twee schoot met een pistool. Uw man was meteen dood. En, uh, Mrs. Nelson? Ze werd ook geraakt. Ernstig? Nee, een vleeswond. Ik denk dat ze haar niet langer dan 24 uur in het ziekenhuis zullen houden. En wat, wat is er met de moedernaars gebeurd? Hun wagen is vlak bij Chelsea Bridge door een rood stoplicht gereden. Er kwam een vrachtwagen aan en daar zijn ze op ingereden. Eén heeft het ongeluk niet overleefd. Oh. Mrs. Winter... Wilt u me nu alles vertellen? Heeft u destijds op die party expres contact gezocht met mijn broer Loos? Was het allemaal van tevoren in elkaar gezet? Ja, ik... Nou, wilt u het me nu vertellen, Mrs. Winter? Oh, noem me alsjeblieft, geen Mrs. Winter. Waarom niet? Ik, ik, ik zal u alles vertellen. Alles over Loos en wat er in San Francisco is gebeurd. Morgen, Robert. Ah, Erik. Sorry dat ik zo laat ben. Ik ben in het lab bij O'Hara geweest. En tot welke conclusie is hij gekomen? Hij heeft de centuur die we in Nelsons kleedkamer hebben gevonden onderzocht. De gesp was hol. Hij moet als een, een soort doosje gebruikt zijn, want er zaten sporen van heroïne in. Ik snap het wel, ja. O her geloof dat er een heel stel van die centuur in omloop zijn. En eh, die wij bij Lewis hebben gevonden... ...hoeft niet bepaald de centuur te zijn die Mrs. Blustel jou gaf. Als dat wel zo was, wat dan? Tja. Met andere woorden, wat is er gebeurd met de centuur? Je weet zeker dat je hem in je koffer hebt gedaan? Ja, ja, absoluut zeker. Nou, wat zou de oplossing daarvan dan kunnen zijn? Die oplossing is vreemd genoeg... ...en je zal me niet geloven, Erk. een kop koffie... Een kop koffie. Ja, ja, ja. Ja, en vraag niet verder, want de verklaringen voor geef ik je niet. Ja, maar... Eric, ik heb al met Yves gesproken. Ze was tamelijk vroeg hier en het had geen zin dat ze hier langer bleef rondhangen. Ik heb haar de foto's laten zien. Hm, mm, Je had gelijk. Die kerels die in haar flat hebben ingebroken waren inderdaad Newton en Owen. Ze heeft ze alle twee herkend. Nou, Owen wil zijn mond niet open doen op het moment ik er geval niet. Uh, Hardy Nelson aan de telefoon, inspecteur. Hij wil u spreken. Barry Nelson. Ja, inspecteur. Belt hij van het ziekenhuis? Nee, dat geloof ik niet. Goed, geef me door Hilder. Ja, inspecteur. Barry is gisteravond uit het ziekenhuis weggelopen. Huis? Ja. Zodra hij had gehoord wat er met zijn vrouw was gebeurd, is hij hem gesmeerd. Hallo? Waarom moet het zo lang duren? Hallo, Barry, met inspecteur Daly. Hé, hé, eindelijk. Ik dacht dat u geëmigreerd was. Waar ben je op het ogenblik? In de telefooncel in Sloan Street. Ik moet u spreken, inspecteur. Ik ben over twintig minuten met de wagen op. Waar... In Hyde Park, bij Albert Gate. Goed, ik kom. En luister, ik maak geen geintjes. Geen woord met iemand erover begrepen. All right, Barry. Je bent duidelijk genoeg. Stop in, Barry. Wacht eens even. Wie zit er nog meer in de wagen? Ik ben inspecteur Bristol. Dan is het in orde natuurlijk. Ik dacht u al te herkennen. Nou, wat wil je ons vertellen, Barry? Kan u dat niet raaien? Natuurlijk over wat er die avond gebeurd is toen ze me te gas hebben genomen. Ga verder. Een paar dagen geleden kwam een meisje me opzoeken. Ik was met een bevriend geweest tot ik ontdekte dat ze... Nou ja, ze is morfiniste. Ze had 100 pond nodig en als ik die haar zou geven zou ze me iets vertellen waarvan ik zou opkijken. Ik werd nieuwsgierig en gaf haar het geld. Nou, ik heb opgekeken. Wat heeft ze tegen je gezegd, Barry? Ze zei dat mijn manager, Carl May... betrokken was in een handel van verdovende middelen. Hij was bevriend met een vrouw die een modezaakje had. Ze deed je zaak in het groot. Dat meisje gaf mij de centuur van een jurk... die ik maar aan Carl moest laten zien. Aan zijn reacties zou ik dan wel merken... of ze de waarheid had gesproken of niet. En heb je hem de centuur laten zien? Nee. Ik heb hem ronduit gevraagd of de verhalen waarheid berusten. En wat zei... Hij lachte alleen maar en zei dat het onzin was. En ik als stom idioot heb hem geloofd. Maar uh, het was de volgende avond dat ik in elkaar geslagen werd. En toen Karl mij in het ziekenhuis kwam opzoeken, zei hij tegen me: Berry, wees voortaan verstandig. Kleine jongens moeten geen domme vragen stellen. Ik ga wel verder. Ik heb mevrouw verteld wat er was gebeurd. En ze zei meteen dat als ik niet naar de politie zou gaan, zij alles zou gaan vertellen. Als ze Carl te pakken zouden krijgen, dan zou niemand geloven dat ik niet bij dat smerige zaakje was betrokken. Een heel verstandige vrouw, Barry. Ja. Stommeling die ik ben. Daar ben ik nauwelijks achter gekomen. In ieder geval, we gaan schoon schip maken. We beginnen weer helemaal opnieuw. Barry, vertel me eens, heeft Carl May wel eens over mijn broer Louis gesproken? Ja, verschillende keren. Hij kon zijn bloed wil drinken. Waarom? Weet jij dat? Had het iets te maken met zijn werk, zijn muziek? Dat liet Kaal iedereen maar geloven. Hij beweerde altijd dat Loer zijn muziek niet zelf schreef. Of uh, hij maakte andere toespelingen. Nee, ik zal u haar fijn vertellen waarom die hem niet mocht. Kaal verbeeldde zich dat iedere vrouw zomaar goed met hem naar bed wil. Enkele jaren geleden was hij dik bevriend met een stinkend rijk Amerikaans meisje. De oude heer was eigenaar van half Texas. Nou, uh, het was Kaal uh, voor, Kaal na... En toen, boem, daar verscheen de grote broer op het toneel. Je bedoelt Louis? Ja, precies. Moet ik de rest nog vertellen? Nee, dat is niet nodig. Bedankt, En Nou, uh, zet me dan maar daar op die hoek af. Goedemorgen, Peul. Oh, dag, Robert. Sorry, maar Yves is er niet. Ze is net gaan lunchen. Hoe nou, dat vind ik niet. Het is niet belangrijk. Het verbaast me dat je er niet tegen bent gekomen. Ze is net weggegaan. Het, ja, om je de waarheid te vertellen, ik wilde jou eigenlijk spreken, Pearl. Oh, nou, ik waarschuw je, want ik ben vandaag niet zo goed gehumeurd. Wees op je hoede. Dat ben ik met jou altijd, Pearl. Ik zou niet anders durven. Wat kan ik voor je doen? Ik wil het met jou over Yves hebben. En ik verlang eerlijk antwoord van je. Dat doe ik altijd. Daar sta ik voor bekend. Een van mijn beste vrienden heeft eens gezegd dat ik helemaal geen vrouw was, hm. maar gewoon een stom werktuig. <laughs> wat wil je over Yves weten? Wat kan ik je vertellen wat jij nog niet weet? Heeft het met jou wel eens over Loves gehad? Hm. Toen we elkaar voor het eerst zagen, had ze het nergens anders over. Toen jullie elkaar voor het eerst zagen? Ja. Ze was nog niet over de scheiding heen. Ze was nog altijd vreselijk verbitterd. Je bedoelt dat ze kwaad was op Loves? Ik heb eigenlijk nooit geloofd dat je het ene moment van iemand kan houden en hem het andere moment kan haten. Nou, ik heb er boeken over gelezen, films over gezien, maar mm. voordat ik Yves ontmoette dacht ik dat het allemaal onzin was. Als ik iemand haat, nou dan haat ik hem ook. Ja ja, ja, ja, dat wil ik wel geloven. Maar ik moet toegeven, Robert, dat het bij Eve anders was. De ene keer had ze het over hem alsof ze nog dol op hem was en de andere keer merkte je dat ze zijn bloed wel kon drinken. Dank je, Pearl. Dat wilde ik graag weten. Robert, mag ik jou nou de grote vraag stellen? Ik weet wel niet wat de grote vraag is, maar ga je gang. Kan Louis door een vrouw vermoord zijn? Ja, dat geloof ik wel. En inspecteur Daly ook. Een sterke, vastberaden vrouw kan Louis bij verrassing vermoord hebben. Een sterke, vastberaden vrouw? Dat lijkt niet veel op Yves. Dan zou ik het eerder kunnen zijn. Hm. Nou, dat zou ik niet durven zeggen, Pearl. Hallo, Yves. Spijt me dat ik je vanmorgen gemist heb. Was het belangrijk? Nee, nee, nee, nee. Ik kwam zomaar voorbij. En ik dacht, waarom zou ik niet even naar binnen gaan? Waarom ben je niet naar mij toegekomen? Ik zat precies op de hoek. Je weet wel waar we die morgen koffie hebben gedronken. Oh, ja. ja, ja ik heb er niet aan gedacht. Heb jij vanavond iets te doen? Uh, nee. Nou, kom dan wat bij mij drinken. Uh, ja, ja, goed. Graag, Yves. Of iets anders. Ik nodig je uit om vanavond met mij te dineren. Dat is weer eens wat anders. Jij neemt mij altijd mee. Laten we naar Waldo gaan, op de hoek van Kriekstreet. Eh, uh, goed ja. Om half acht? Eh, uh, ja, ik kom. Erg ik enthousiast bij niet. Uh, sorry, ik, ik. dacht ergens anders aan. Uh, ja, ja, dat is goed, dat is leuk. Uh, Waldo, om half acht. Ja. ja tot vanavond dan. Mhm. Mm Hier is inspecteur Daly voor u, sir. Hij wil u spreken. Uh, oh, ja, ja, ja, natuurlijk. Kom maar binnen, Eric. Hallo, Robert. Ja. Nog nieuws? Ja. Heeft Owen een bekentenis afgelegd? Ja, precies. Mooi zo. Wat is er gebeurd? Wat heeft hij gezegd? Wel, blijkbaar is meer achtergekomen dat Mrs. Nassen met jou een afspraak had. Owen en Newton moesten dat verhinderen. Ja, maar Ralph Winter dan... Owen was er niet zeker van, maar hij denkt dat May Harry met hem heeft gehad en daarom besloot hij... twee vliegen in één klap te slaan. Precies. May heeft Winter verteld dat Mrs. Nelson een chanteuse was en zij zich plotseling heel sterk voor La Boutique interesseerde. Hij heeft Winter de raad gegeven met Elke Nelson te gaan praten en uit te zoeken wat ze in de schild voelde. Winter vloog erin, zonder natuurlijk te weten dat alles van tevoren in elkaar was gezet. Het het om lang. hem en Elke Nelson gelijktijdig uit de weg te ruimen. Mm -hmm. Juist. Denk jij dat de Owen bij zijn bekentenis blijft? Nou, volgens mij wel, ja. Weet je het zeker, mm, Nee. Ja. Dan blijf je nog maar één ding te doen. Een arrestatiebevel voor Carol May... Goedenavond, inspecteur. Welkom in de Severan de Club. Waar heb ik dit onverwacht bezoek aan te danken? Aan dit stukje papier. Wat bedoelt u? Ik hoef u niet te zeggen wie ik ben. Dit hier is een collega van me, berger de Pieters. Mr. May, we hebben een arrestatiebevel tegen u. Een arrestatiebevel? Ja. We hebben gegronde reden om aan te nemen dat u betrokken bent bij het illegaal verstrekken van verdovende middelen. En in dit verband... Wat heeft dat te betekenen? En dan, wat is de aanklacht? U wordt dan beschuldigd dat u samen met Terence Newton en William Henry Owen... verantwoordelijk bent voor de moord op een Amerikaans staatsburger genaamd Roe Winter. Moet u er wel op het maken dat alles wat u zegt... Ik wil maar één voor. ding zeggen, inspecteur. Deze idiote grap is nu vrij genoeg gegaan. Dit is geen grap, Mr. May. Dat weet u donders goed. Wilt u zo goed zijn met me mee te gaan naar het politiebureau? Wacht even. Ik ga niet eerder mee voordat ik met mijn advocaat heb gesproken. Peters. Zeg tegen Burton en Steele dat ze de club binnenkomen en beneden ons wachten. Waar wilt u met mij naartoe gaan? Savile Row. Hallo. Met wie spreek ik? Met Mrs. Hudson? Ja, met Carl May spreekt u. Is uw man thuis? Nee? Stelt u zich dan zo snel mogelijk met hem in verbinding, alsjeblieft. En zegt u hem dat hij meteen naar het politiebureau Savile Row komt. Ja, het is dringend, Mrs. Hudson... Ik ben gearresteerd. Hallo, Robert. Ben ik nou te laat? Nee, ik was voor de verandering te vroeg. Het spijt me dat ik je vanmorgen ben misgelopen. Waarom ben je niet naar dat restaurant gekomen? Ik hoopte eigenlijk dat jij was lunchen... ...en ik ongestoord met Pearl kon praten. Maar waarom? Eve, ik ga je iets vertellen... ...en ik ben bang dat ik je heel erg zal schokken. Iets... ...iets over Pearl? Ja, over Pearl... ...en over Lewis... ...en de man die doodgeschoten werd, Royal Winter. Ga door Robert. Na die schietpartij in Chelsea... waarbij Roe Winter gedood werd... ben ik naar de Belmontel gegaan om zijn vrouw het nieuws te brengen. Ik had het gevoel dat als hij over de eerste schok heen was... Virginia Allen mij de waarheid wel zou vertellen over haar echtgenoot... en wat er in San Francisco gebeurd was. Ik had gelijk. Hebt u destijds op die party expres contact gezocht met mijn broer Lovis... Was het allemaal van tevoren in elkaar gezet? Ja. Wilt u het mij nu vertellen, Mrs. Winter? Alsjeblieft, noem me geen Mrs. Winter. Ja, ik... Ik zal alles vertellen... over Lewis en wat er in San Francisco is gebeurd. Goed. Gaat u gang? Rolf Winter was geen zakenman. Niet in die zin van het woord... En hij was ook niet mijn man. Hij verdiende zijn geld met de handel in verdovende middelen. Een, een jaar geleden ongeveer besloot hij zijn werkzaamheden ook tot Londen uit te breiden. En daarom stelde hij zich in verbinding met een zekere Carl May. Maar ze konden het niet met elkaar eens worden. En Rolf sloot toen een overeenkomst met een ander. Met iemand die u kent. Pearl Mortimer. Wat bedoelt u met overeenkomst? Zij zou voor hem werken... en La boutique als haar hoofdkwartier gebruiken. En Eve, Mrs. Bristol? <laughs> Ze had er geen flauw vermoeden van. En daar maakte May handig gebruik van. Hij deelde Rolf mee dat... tenzij hij zijn aandeel zou krijgen... hij alles aan Eve zou vertellen. Gaat u verder? Ja, Rolf moest dus wel met May tot overeenstemming komen... Een deel van de overeenkomst was dat I vermoord... en Louis voor de moord gearresteerd zou worden. Louis? Dat was een idee van Carol May. Ja. Om het balletje aan het rollen te brengen... ging een zekere John C. Reynolds, uw broer, een verhaal ophangen. Hij zei dat Rolf zich in de filmbusiness wilde begeven. Nou, u weet wat er gebeurd is. Toen Louis in San Francisco aankwam... moest u hem animeren en aansporen tot een reis naar Londen. Ja. Maar op het laatste ogenblik werd het me te veel. Ik zei Rolf dat ik niet meer mee wilde doen en... ...verdween. Maar niet voor lang, Virginia. Wat bedoelt u? U verdween niet voor lange tijd. Hoe kon ik? Begrijpt u het dan niet? Rolf had iets dat ik nodig had, dringen nodig had. Heroïne? Ja. En bovendien was ik bang voor hem. Een van mijn beste vriendinnen, Soeketelmets... was al vermoord alleen omdat hij me wilde helpen. Ga door, vertiende Toen we een paar dagen in Londen waren... ontdekte ik in een van de kranten een artikel over Lewis. Ik was stom verbaasd, want ik wist niet eens dat hij in Europa was. Ik belde zijn hotel en we maakten een afspraak... in een koffiebar in de buurt van Fleet Street. Ik heb hem ontmoet en alles verteld, alles... Over Rolf en Carl May, de foto's en over La Boutique. En heeft u hem toen soms ook een centuur gegeven? Ja, de centuur en de foto. Waarom? Ik, ik dacht dat die hem van zouden overtuigen dat ik de waarheid sprak. Ik zal u ook vertellen hoe Pearl te werk gaat. Als je een schuiver bent of een koerier dus iemand die leeft van handel in verdovende middelen, dan zorg je voor in het bezit te komen van een foto van La Boutique. Je stuurt dan een vriendin naar Pearl Mortimer. Dat meisje legitimeert zich met de foto. En Pearl verkoopt haar een japon met zijn tuur. Een paar dagen later, als de mensen van Rolf, de antecedenten van de koerier, zijn nagegaan, gaat het meisje terug naar de zaak en klaagt over de gesp. Als ze daarna die gespier weer terugkrijgt... Dan bevat hij een zekere hoeveelheid heroïne. Ja. Het is kinderlijk eenvoudig. Ja. Maar één keer is het toch misgegaan niet? Heeft hij toen niet opgebeld uit San Francisco? Ja, hij dacht dat hij met Pearl sprak. En toen hij merkte dat het niet het geval was... maar ook Yves gelukkig niet aan de telefoon was... heeft hij om geen verdenking te wekken het gesprek gewoon afgebroken. Mm -hmm. Vertelt u me nu eens, en dit is heel belangrijk. Heeft Louis uw verhaal geloofd? Dat weet ik niet. Misschien een gedeelte, maar ik, ik geloof niet dat hij wist wat voor man Rolf Winter in werkelijkheid was. Ik had het gevoel dat hij dacht dat het heel simpel was om Rolf te slim af te zijn. Ja, Loewes kennende, wil ik dat graag geloven. Vertelt u me eens, heeft u Mrs. Bristol gewaarschuwd... Heeft u die morgen haar flat gebeld? Ja, ik, ik had toevallig een gesprek tussen Winter en Carl meegehoord gehoord... en ik wist wat er gebeurd was. Oh, gelukkig was er iemand in huis toen ik belde. Ja, maar waarom heeft u zich niet eerder met mij verbinding gezet? U wist toch dat Louis een broer bij Scotland Yard had? Dat heb ik ook gedaan. Ik heb dadelijk na onze aankomst de Yard opgebeld... nog voordat ik wist dat Louis in Londen verbleef. Maar ze zeiden dat u in Venetië was. Ja, ja, ja. Hoor bleef me dus niets anders over dan u te schrijven. Ik heb een van de foto's genomen en ik was juist met een brief begonnen toen Rolf de hal binnenkwam met een vriend. Hij nam afscheid van zijn vriend. De schrik sloeg me om het hart als hij eens wist wat ik aan het doen was. Ik nam de envelop, stopte de foto erin, plakte hem dicht en gaf hem aan de portier. Ik begrijp het, ja. Later, toen ik hoorde dat u weer in Londen was, heb ik u opgezocht, maar u was niet thuis. U heeft toen met Catherine, mijn zuster, gesproken. Ja. U hebt haar verteld dat volgens u Carol May Lewis heeft vermoord. Nee, dat is niet helemaal waar. Ik heb er alleen verteld wat er in San Francisco is gebeurd. Maar u gelooft dat May hem heeft gedood? Ja. Ja, dat geloof ik. Virginia, mijn collega-inspecteur Daly zal wel een schriftelijke verklaring van je willen hebben. Als je denkt dat ik je ergens mee kan helpen, op elke mogelijke manier... voordat je weer naar de States teruggaat. Robert, ik, ik zweer je dat ik er niets van af wist. Dat wil ik best geloven, liefje. Zelfs nu kan ik het nog steeds niet geloven. Je wilt zeggen dat... dat Pearl al die tijd de zaak als hoofdkwartier heeft gebruikt? Ja, en dat niet alleen. Toen ik nieuwsgierig begon te worden... heeft ze zelfs geprobeerd de verdenking op jou te schuiven. Wanneer ben je daarvoor het eerst achtergekomen? Ze heeft een paar foutjes gemaakt. In de eerste plaats de centuur. En dan haar opmerking over het meisje aan de telefoon. Wat? Jij hebt dan niet gezegd dat het een meisje was dat mij die morgen opbelde. Dat kon je niet gedaan hebben, want je wist het zelf niet. Ik heb je alleen gezegd dat er iemand had opgebeld. En de centuur? Je herinnert je de centuur toch nog wel? Die je mij voor Catherine hebt meegegeven. Ja? Pearl dacht dat jij een fout had gemaakt... en mij een van haar centures had gegeven. Eén met heroïne. En toen wij die morgen samen een kop koffie zijn gaan drinken... liet ik mijn koffer in de winkel achter en... Heeft Pearl de centuur eruit gehaald? Precies. Maar nog iets, Robert. Waarom wilde me die brief hebben die Louis had geschreven? Ik denk dat Louis iets over mij geweten heeft... Iets als een verleden en mij was bang dat Loevis dit aan Winter zou doorgeven. Na zijn gesprek met Virginia wilde Loevis nog maar één ding... Virginia losmaken van Winter. Juist. Daarom schreef hij die brief aan Winter met mijn handtekeningen eronder. Robert, is dat de inspecteur niet? Uh, uh, oh ja. Hm. Eric, we zitten hier. Ja, hallo. Goedenavond, mrs. Preston. Goedenavond, inspecteur. Wat is er gebeurd, Eric? We hebben mee ingerekend en een aanklacht tegen hem ingediend. Op dit moment is hij op het bureau en wacht op zijn advocaat. Uh, Mrs. Bristol, ik heb een uh, aanvraag tot huiszoeking van La Boutique ingediend, maar ik heb hem nog niet kunnen ophalen. Als wij uw toestemming hebben, dan zou hij misschien denken. Natuurlijk, inspecteur. Als u wilt, kunnen we met u meteen gaan. Ik, uh, ik geloof dat het misschien beter is als u dat aan ons overlaat, Mrs. Bristol. Ja, dat vind ik ook. Ik kom later wel naar je toe, iets. Goed, Robert. Een moment, hier heeft u de sleutelsinspecteur. Dank u, Mr. Bristol. Op de hoek mag stoppen, komen. Ja, sir. Is er nog een andere ingang naar de zaak? Ja, aan de zijkant is er een voor de leveranciers. Goed, Lever, jij en Beckett houden de twee ingang in de gaten. Iedereen die eruit komt aanhouden. Ja, zo. Hoofdinspecteur en ik Ik Er komt mee. nu iemand de winkel uit, sir. Ja, hij heeft gelijk, ze. Het is Pearl Mortimer. Ze heeft je gezien, Robert? Wat voor de duivel doet ze op dit uur nog in de winkel? Iemand moet haar gewaarschuwd hebben. Heeft Carol May soms getelefoneerd? Alleen met zijn advocaat en die was niet thuis. Oh, wat een stommeling ben ik. Hij heeft met een vrouw gesproken. Het was een handig trucje, werd ik. Ze is de winkel weer ingegaan, zo. Vooruit. Kom maar, Jerk. Klaver, het, pas op. Niemand eruit laten. Luktvoor. Nee, nee. Ze heeft het slot geblokkeerd. Nee, nee, toch niet. Nee, nee, nee. Ze heeft iets tegen. Iets tegen die deur. Gezet. Het ah. is maar een stoel. Is er is ze niet. Ze moet beneden zijn. Pearl! Ga bij die deur vandaan. Achteruit. Pearl, doe niet zo dwaas. Geef die revolver hier. Heb je me gehoord? Miss Mortimer, doe niet zo dwaas. Ik waarschuw jullie. Geen stap dichterbij of ik schiet. Blijf staan waar je staat, Eric. Miss Mortimer doet wat ze zegt. En het zal niet de eerste keer zijn, denk ik. Vooruit, Naar beneden. Jij hebt Lewis vermoord, niet, Pearl? Hebben jullie me niet gehoord? Vooruit. Naar beneden. Naar de kelder. En als wij het nou eens niet doen, Peurel, Als wij. Ik geef jullie vijf seconden. Vijf seconden. Als jullie dan niet doen wat ik je zeg, dan zal ik. Pas op, Erk! Ah. Pak de revolver! Erk, uh. pak die revolver! Heeft hij geraakt? Nee, de kogel ging eruit. Hou het tegen, Robert. Hou het tegen. Kom mee, Erk! Hou hard tegen, Beckett! Kijk uit! Pas op voor die wagen! O, hemel. Wat is er, er gebeurd, Beckett? Ze is zo de straat opgerold. Waarschijnlijk heeft ze de wagen helemaal niet gezien. Nee, ze liep er recht op af. Hoe is het, wat? Ik geloof niet dat je naar de straatziepervel nodig zult hebben, Eric. Beckett, ja, ga jij naar de chauffeur van de wagen? Die arme kerel was helemaal over zijn toeren. Zeg hem dat hij zich geen zorgen hoeft te maken. We hebben wel een stuk of zes getuigen die kunnen bewijzen dat het zijn schuld niet was. Ja, sir. Ja, daar komt de ambulance. Op weg naar het ziekenhuis is ze gestorven. Oh, Robert. In haar tasje vonden we een grote hoeveelheid heroïne. Ze moet gewaarschuwd zijn om de stuf snel uit de zaak te halen. Ik heb niets geweten van die verdovende middelen. Ik zweer het, je, Robert. Ik had niet het flauwste vermoeden dat Pearl erbij betrokken was. Dat weet ik toch, liefje. Daar hoef je niet druk over te maken. Pearl heeft kort voor haar dood een verklaring afgelegd aan Erk. Heeft ze het nog over Lois <gacht> gehad? Heeft ze gezegd wat er die avond is gebeurd? Ja. Winter was des duivels omdat Virginia contact met hem had opgenomen... En toen heeft hij Pearl opdracht gegeven hem uit de weg te ruimen. Oh. Ze stuurde Louis een boodschap en vroeg hem naar La Boutique te komen. En natuurlijk dacht hij dat die boodschap van jou kwam. Oh. Ja. Je ziet er moe uit, liefje. Ga naar je bed. Nee. Ik voel me goed. Wat uh, ga jij nou doen, Robert? Ga je terug naar Venetië? Je hebt toch nog vakantie? Nee, nee, dat denk ik niet. Er valt hier nog heel wat te doen. Ja, maar toch niet voor jou. Je hebt toch nog vakantie? <laughs> ja, ja, officieel wel. Als ik jou was, zou ik meteen naar Venetië terug gaan. Ik denk dat jij eerder op vakantie toe bent dan ik. Nee. Ja, wacht eens even. Ik meen dat jij vakantie nodig hebt... en jij meent dat ik vakantie nodig heb. Waarom gaan we niet samen naar Venetië? Ik weet zeker dat Catherine en Freddy het leuk zullen vinden. Ach, dat heeft geen zin, Robert. Waarom niet? Dan gaan we toch weer praten. We praten over Pearl, over, over Lewis en wat er allemaal in La Boutique gebeurd is. Ja, misschien. Maar misschien ook niet. Venetië is een heel bijzondere stad, Eve. Op mij heeft het in ieder geval een onuitwisbare indruk gemaakt. In Venetië voel ik mij, ja, helemaal ontspannen. Ontspannen, Robert? Mhm. Mm en misschien lukt het mij om jou daar ook te laten ontspannen. Misschien lukt het mij om je bijvoorbeeld La Boutique te doen vergeten. En als ik geluk heb en de zon schijnt, wie weet lukt het mij dan ook om je Loeves te doen vergeten. U hebt geluisterd naar het vijfde deel van La Boutique, een hoorspel in vijf delen van Francis Durbridge. Vertaling: Frits Enk. De rolverdeling was als volgt: Robert Bristol, Bert Dijkstra. Inspecteur Daly, Jan Borkus. Hilde, Joke Hagelen. Virginia Allen, Els Buitendijk. Carl May, Hans Vierman. Barry Nelson, Harry Bronk. Coleman, Flor Koen. Pearl Mortimer, Willy Brill. Eve Bristol, Eva Janssen. Mrs. Webb, Dogi Rugani. Peters, Frans Vaassen. Lever, Donald de Marcas. En Beckett, Hans Karsenberg. De regie had Dick van Putten.